Het De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft kapitein Marco Kroon vrijgesproken van drugsbezit. De rechters achten het bezit van drugs niet bewezen. In het voordeel van de verdachte houdt de militaire kamer rekening met het feit dat zowel de vervolging als de strafzaak zelf... mede door de aandacht van de media grote gevolgen heeft gehad voor verdachte...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 Nou, ik kijk liever niet terug op deze periode. Het is echt gewoon eh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn, mijn familie... en eh, met name voor mijn vriendin gewoon eh, ja, een hel. Ik ga nog liever een keer de Shore-Vallei in als dat ik nog een keer doe.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Voorthuis en Knoop het Hoevenlaken 2 kilometer. De A12 duit richting Arnhem bij 7 naar 2 kilometer. En verderop tussen Afrit Beek en Knoop het waterberg daar rijdt het langzaam over 5 kilometer. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen. Kan dat? Ja, natuurlijk. Maar het kan van invloed zijn op de hoogte van uw AOW...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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Alarm wordt tegengewerkt door bureaucratie... Wetenschappers proberen nieuwe antibiotica te ontdekken... zodat ook in de toekomst een blaasontsteking goed te behandelen is. De vraag is natuurlijk hoe lang kan je volhouden... Hè? dat je steeds weer nieuwe middelen ontdekt. Het wordt steeds moeilijker, dat blijkt. Anders hadden we er inmiddels al, al nieuwe gehad. Renaissance-schilder Pieter Breugel heeft ons beeld van heksen bepaald. En het ochtendhumeur van Siska Dres, Dresselhuis. Het is vijf minuten over tien geweest. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Het meldsysteem AWARE, dat slachtoffers van stalking... de mogelijkheid geeft om direct en met vooraan contact te leggen met de politie... werkt niet door bureaucratische tegenwerking. Wethouder Hans Hartnagel van Capelle aan de IJssel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand in Capelle? Ik, ik heb, um, doordat ik ook lokaal burgemeester ben krijg je te maken met huisverboden. En, en huisverboden zijn er natuurlijk alleen als, als vrouw uh, door de echtgenoot... Um, in, in deze dan, hè, er zijn ook andere voorbeelden, maar in, in deze voorbeelden... mishandeld worden. En dan krijg je een afkoelperiode. En werkt dat niet, dan kan er nog een keer een verlenging van een huisverbod komen. En als het dan helemaal niet gaat, dat die vrouw echt nooit meer terug durft... dan, dan gaat ze weg, wil ze weg, blijft ze weg... En daar is de meneer niet blij mee. En dan uh, wordt hij boos. En als hij boos wordt, gaat hij zijn handen gebruiken. Ja. U bent nu bezig om uh, voor een vrouw um, dit aware systeem te regelen. Maar dat is nog niet zo simpel. Nee. We zijn al zes weken bezig. Voor een mevrouw, twee kinderen. En het is nog steeds niet gelukt. Nee. En uh, waar ligt dat aan? Nou, ik... ik ik moet heel eerlijk zeggen dat aan degene waar je mee praat, hè, politie, uh, de medewerkers van de Arosa, dat, dat is een vrouwenbeweging die, uh, waar, waar mensen zich moeten melden, die systeem, uh, aan, waar je zo'n systeem aangesloten moet worden, die willen wel. Maar dan heb je bijvoorbeeld een vast adres nodig, zeggen ze nu. Maar mevrouw is gevlucht. En, en je hebt niet zomaar de volgende dag een ander adres dus het, je, je loopt van het ene kastje, loop je naar het andere kastje, behalve tegen het juiste kastje aan. Het, het, het is echt, um, we hebben op, op zoveel verschillende manieren nu geprobeerd om een vrouw aangesloten te krijgen op het kastje. Om, omdat, uh, meneer zit nog in de oude woning, hij loopt gewoon buiten. Hij, hij kan niet opgepakt worden door de politie, want als die mevrouw bedreigt, want hij komt gewoon, ondanks de verboden, komt hij beide in de buurt. Dan, uh, dan is er niemand bij. Nee. En dan zegt de rechtercommissaris, Jij, jammer dan, uh, geen getuigen. En, en mevrouw zit al die tijd, zoals wij het dan zeggen, in de wachtkamer, dat het dood. En, en er gebeurt gewoon helemaal niks. U loopt tegen de bureaucratie aan. Van de andere kant zou je kunnen zeggen, ja, om nou meteen iedereen die om zo'n kastje vraagt binnen 24 uur ook zo'n kastje te geven, dan, uh, dan wordt het toch ja. ook een uh, zooitje, hè? ja. Dat, weet u, het, het is Albert Heijn niet. Dit, dit, dit gaat echt, in, in het half jaar, afgelopen half jaar... heb ik twee keer situaties meegemaakt in Capelle... waarvan vrouwen echt, echt, echt zeker weten... geholpen zouden zijn met zo'n kastje... Om, omdat het een bedreiging is die, die we met elkaar niet willen... waar we met elkaar van alles voor hebben bedacht... wat zou moeten werken... En wat dus in de praktijk totaal niet werkt. Maar stopt u die energie misschien niet in de, in de, in de verkeerde zaak? Zou u niet die, die stokken moeten aanpakken? Ja, <laughs> dat is leuk. Die, die, die was nog in een zijn proefverbod En, en dat hij niet bij mevrouw in de buurt mocht komen. Wat hij overtreden had de eerste keer. Tweede keer deed hij het weer, is hij opgepakt. En meneer was de volgende dag weer vrij. Ja, maar helpt zo'n kastje dan wel, um, stel je hebt er eentje en, en dan, ja wat dan nog, dan komt die nog in de buurt. Nee, de, de, de, als, als je eenmaal zo'n kastje hebt, dat, dat hebben onderzoeken uitgewezen, dan, dan werkt het, dan frikt het af. Want uh, die kerels zijn wel dapper en die zijn hartstikke macho, maar, maar ze willen niet gepakt worden. Ze zijn bang voor het kastje. Ze zijn bang voor het kastje, want dat frikt af. Want zij weten ook dat bij druk op die knop van alle kanten toeters en bellen gaan. En dat de politie eraan komt. Ja, maar je hebt toch ook een mobiele telefoon. Je zou toch ook eventjes de politie kunnen bellen? Ja. Zal, zal, zal ik u vertellen wat er gebeurd is? Mevrouw was, was gevlucht. Was op een adres. Um, en, en daarvan hadden wij bij de politie gebeld. Dat is een gevaarlijke situatie. Dat kan... Uh, Echt alarm ontstaan? Nee, mevrouw kon altijd bellen. Mevrouw belt en toen zei de politiemeldkamer... Sorry, we hebben het te druk. Kunt u het zelf niet opknappen? Aan de telefoon ook Gadisha. Ariep, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van dit verhaal? Ja, onbegrijpelijk. We hebben in de, kamer, in de Tweede Kamer verschillende debatten gehad... over veiligheid van bedreigde vrouwen... En een van, van de maatregelen is dat je een aware systeem hebt, waarbij uh, uh, ja, snel en, en uh, beter uh, uh, kan worden ingegrepen op het moment dat uh, vrouwen in hun uh, leven of hun leven uh, bedreigd wordt. En als ik hoor dat dat in de praktijk zes weken duurt voordat men op zo'n kastje wordt aangesloten, dan uh, vind ik dat onbegrijpelijk. Wat gaat u hier aan doen? Nou, wat ik eraan ga doen, ga doen, is dat ik de minister aanstaande maandag of aanstaande dinsdag naar de Kamer vraag. En uh, hem uh, vragen hoe hij ervoor gaat zorgen dat uh, vrouwen die uh, bedreigd worden. Want het gaat niet uh, zomaar, wat ook uh, de lokale burgemeester zei. Het gaat niet om vrouwen die uh, problemen hebben in uh, hun relatie. Maar het gaat echt om vrouwen die gewoon hun leven. Uh, uh, die voor hun leven bang zijn en die zonder zo'n kastje hun, hun vrijheid niet terugkrijgen. Uh, maar ook nog, we hebben het in een eerder situatie meegemaakt in Zirkzee, dat zij gewoon uh, de kans lopen om vermoord te worden door hun ex-partner. Dus in die zin is het gewoon een, een verantwoordelijkheid ook van de minister om niet alleen via brieven aan de Kamer te laten weten dat het allemaal werkt en dat bijna alle gemeenten daarop aangesloten zijn, ja. maar dat het in de praktijk dus als het erop aankomt vrouwen niet daarop kunnen rekenen. Heeft u enig idee hoe groot dit probleem is? Hoeveel mensen hiermee te maken hebben? Nee, dat, dat is, uh, daar heb ik geen beeld van. Wat ik wel weet is dat zo'n aware systeem heel preventief uh, werkt. En dat daardoor ook uh, de partners uh, uh, ja, zich uh, terugtrekken. Maar aan de andere kant ben ik het ook uh, uh, met de lokale burgemeester eens. Uh, ze kan natuurlijk moeilijk die daardoor oppakken. Maar als ik hoor dat hij in, uh, zijn proefperiode gewoon rondloopt en zo'n vrouw uh, bedreigt... ...vraag ik me af waarom zo'n man geen contactverbod krijgt. En ja. als hij dat contactverbod uh, overschrijdt dat hij dan uh, gewoon wordt opgepakt en dat de politie ingrijpt. Dus ook dat is voor mij een, een, een vraag aan de minister. Ja, want als er uh, duidelijk sprake is van bedreigingen... dan zou ik zeggen, ga uh, het probleem bij de bron aanpakken bij de stalkers. Vindt u ook niet eigenlijk? Jazeker, dat, dat gebeurt ook. We hebben ook uh, vanaf uh, vorig jaar januari huisverbod uh, inge, ingevoerd. Uh, dat betekent als uh, mannen, uh, meestal zijn het ook mannen, uh, die zich gewelddadig gedragen dat uh, snel uh, zo'n partner uit huis wordt geplaatst uh, en dan een afkoelingsperiode wordt inge, ingesteld. Ja. Ik, ik begrijp niet dat deze man gewoon in dat huis is blijven zitten, dus dat, dat, waarom niet die man uit huis is geplaatst, maar tegelijkertijd. Uh, vind ik ook een strafrechtelijke sfeer, moet gewoon hard opgetreden worden. Ook dat werkt preventief en kennelijk uh, kan uh, de ma deze man uh, gewoon de dans ontlopen. U gaat dinsdag vragen stellen aan de minister Opstelt uh, hoe hij dit probleem gaat aanpakken. Mag ik u danken, Ghazia Hariep van de Partij van de Arbeid... en Ans Hartnagel, wethouder in Capelle aan de IJssel. Gedaan. Antibiotica worden al lang beschouwd als het wondermiddel tegen infecties...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 Wetenschappers proberen nieuwe antibiotica te ontdekken... zodat ook in de toekomst een blaasontsteking te behandelen is. Al zal dat ook slechts een tijdelijke oplossing zijn. Zo blijkt in het laatste deel van een dodelijke bacterie gemaakt door Roy Herkens. Als een veelbelovend antibioticum wordt ontdekt... gaat het naar de Vrije Universiteit in Amsterdam... waar Astrid van der Sarg het middel test op zebravisjes. Nou, je, je, eerst wat je doet is je, maakt, uh, je bacteriën wil je kunnen zien. Dus die maak je fluorescent en die stop je dan in een embryo. Dat injecteer je in zo'n embryootje. Uh, en dat gaat natuurlijk in hele kleine volumes. Nou, er zitten zeg maar twintig bacteriën in zo'n embryootje... en daar wordt zo'n embryo ziek van, zo'n visje. En wat je dan ziet, is uh, in plaats van twintig, uh, zeg maar, rode fluoriserende bacteriën... zie je na een dag, zie je een heel, heel visje dat rood fluoriseert. Dus dat houdt in dat er heel veel bacteriën in die vis zitten. Dat zie je hier, hè, ja, op het volgende plaatje. Je, ja, dat zie je daar. Dus als je daar uh, dan ziet, dan denk je, oké, okay, dit is niet een happy visje. Uh, wat we dan moeten doen, normaal gesproken ga je zo'n visje dan behandelen met antibiotica... En als het werkt, dan gaat die rode fluorescentie weg. Want een zebravisje lijkt ook op de mens? Ja, zebravissen lijken qua bouw best wel op de mens. Er zijn heel veel overeenkomsten in de genen die nodig zijn om een visje te maken tot wat een visje is. En dezelfde genen worden eigenlijk gebruikt bij de mens om te maken wat de mens is. Bijkomend voordeel is dan ook dat we gelijk zo'n stofje kunnen testen op uh, of het schadelijk is voor dat levende wezen. Dus of, of je bijvoorbeeld afwijkingen krijgt aan de lever of, uh, of uh, aan de hartfunctie of zo. Zijn er nu al stofjes die ontdekt zijn waarvan jullie het idee hebben dat. Ze... Zou wel eens kunnen werken? Hoe, dat is een goede. We zitten midden in het onderzoek. Ja. En we hebben nu één stofje waarvan we misschien denken dat het wat gaat doen. Maar het is nog een beetje vroeg om dat met heel erg veel zekerheid uh, te kunnen zeggen. Maar wat we daaruit wel leren, is dat het wel werkt wat we aan het doen zijn. Is dan nu de, de, de farmaceutische industrie nodig om het onderzoek verder te brengen? Ja, de farmaceutische industrie is zeker nodig. Want als je een stofje hebt gevonden, eenmaal, dan uh, zitten wij nu, zoals dat zo mooi heet, in een pre-klinische fase. En dan wil je dat natuurlijk gaan testen in een klinische setting. Dus wat je dan heb je verschillende fases in, dat zijn er minimaal drie. Uh, om uit te vinden of het voor mensen ook niet schadelijk is. En later om te kijken natuurlijk of het uh, daadwerkelijk de werking heeft die het zou moeten hebben. Nou, die klinische fases zijn heel erg duur. En daar uh, hebben wij eigenlijk, dat kunnen wij als academici zelf niet. Je... Waar moet ik dan aan denken? Hoe duur is zo'n klinische fase? Dat is 750 miljoen dollar om één stofje van, van nul tot als pil klaar te stomen. En is één zo'n stofje dan ook meteen succesvol? Nou, dat is precies waar de farmacie een probleem heeft, want dat hoeft dus niet. Dus dan heb je veel belovend en een stofje en dan geef je heel veel geld uit... en aan het eind van de rit werkt het niet. Hoeveel van die stoffen zijn nodig om uiteindelijk echt een succesvol nieuw antibioticum te hebben?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 Bacteriën worden sneller resistent en nieuwe antibiotica worden nauwelijks ontwikkeld. En als er niets verandert, gaan we terug naar de vooroorlogse periode... waarin de mens alleen de eigen weerstand had om infecties te baas te kunnen. Ik denk dat we dan teruggaan naar de situatie waar het van de persoon afhankelijk is... of die het redt bij een infectie of niet. Christina van den Broeke Graus, hoogleraar medische microbiologie. Dus waarbij je eigen afweer... Uh, zal bepalen of je geneest of niet. Een sombere conclusie. Met tot slot een nuancering die ook al niet vrolijk stemt. Er is wel nog een verschil, denk ik, met de tijd van voor de antibiotica. En dat is dat we nu zogenaamde ondersteunende therapie hebben. He? Als vroeger iemand shock kreeg door een infectie, nou, dan ging die dood. Als nu iemand een shock krijgt, dan neem je hem op op een intensive care. En dan kan je beademen, de bloeddruk omhoog helpen de patiënt ondersteunen en hopen dat ondertussen... zijn lichaam in staat is om de infectie te overwinnen. Dat zal niet altijd lukken. Maar het zal waarschijnlijk iets vaker lukken dan 200 jaar geleden... toen we geen antibiotica hadden en geen intensive care. Maar dat zal natuurlijk ook heel veel geld kosten... en heel veel ellende veroorzaken. Want als je heel, heel ziek bent geweest... herstel je soms niet helemaal. Ben je maandenlang ziek? Ik bedoel, het is... Het is niet iets waar ik nee. naar uitkijk, hoor. Nee, het blijft een doemscenario. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Oké, okay, gaat u zitten? Ja, ik denk dat we nog wel nog een keer even... Het, het is wel uh, verbeterd. Maar, uh... Theo Verheij. Huisarts in de wijk Leids Rijn in Utrecht. Waar moet de wetenschap zich op richten? Want het blijkt moeilijk om nieuwe antibiotica te ontdekken. Nieuwe antibiotica, zeker voor, voor een aantal een heel beperkt aantal infecties, goed, goed idee. Maar in de in de grote lijn um, is, is nieuwe antibiotica niet uh, het panacee. Want uh, een nieuw antibioticum, daar kun je op wachten. Daar gaat zich ook weer uh, resistentie tegen ontwikkelen binnen een aantal jaren. Dus dan ben je na een aantal jaren weer net zo ver. Je kan het een beetje vergelijken met, uh, met het verbreden van een snelweg. Hè. Uh, dat uh, is op korte termijn een fantastisch idee. Hè. De, de A2 rijdt nu weer goed door hier uh, bij Utrecht. Maar uh, ik denk dat over een jaar of vijf, zes uh, die rijstro rijstroken die er allemaal bij zijn gemaakt ook weer vol staan. En dan zitten we eigenlijk weer bij hetzelfde probleem. Ik zie soms niet een andere oplossing dan weer eens twintig jaar tijd te winnen. De vraag is natuurlijk hoe lang kan je volhouden hè? dat je uh, steeds weer nieuwe middelen ontdekt. Het wordt steeds moeilijker. En uh, dat blijkt. Anders hadden we er inmiddels al, al nieuwe gehad. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Nou, dan zie je de werkelijkheid niet meer. Dan zei je, ze is net een snelkookpan. Eén op de vier Nederlanders krijgt een psychische aandoening. Dus je kunt heel depressief zijn, maar ook ziekelijk vrolijk.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 Straks, Renaissance-schilder Pieter Breugel heeft ons beeld van heksen bepaald. Met bezemsteel en zwarte kat. Nu eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Zou er alsjeblieft eindelijk eens een eind kunnen komen aan de zogenaamde foxpopjes in de media? Fox populi, oftewel de mening van de man in de straat. Ook wel Albert Kuipjes genoemd naar de straat waar deze meningen vaak gefilmd of opgeschreven worden. Onlangs was het weer raak, bij de schietpartijen in Alphen aan de Rijn... en een paar dagen later in het Groningse Buffalo. Ernstige zaken allebei, waarbij meerdere dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Vooral in het begin, als er nog maar weinig nieuws uit officiële hoek komt... gaan journalisten de straat op om de mening van omstanders, buurtgenoten en collega's te noteren. Zoals altijd begon dat in Alphen aan de Rijn met de mededeling dat de dader zo'n gewone, aardige, rustige jongen was van wie niemand dit vreselijke gedrag had verwacht. Even later komen collega's aan het woord die vertellen dat de jongen op zijn werk, als het even tegen zat, woest flessen door het magazijn gooide. Nog weer later blijkt hij een beest te zijn die altijd al vertelde dat hij het liefst de hele mensheid wilde doodschieten. Ook in Buffalo was het raak. In de plaatselijke kroeg wisten ze het altijd al. In dat witte huis waar de vermoorde vrouw woonde, daar was het een zooitje. Er woonde alleen maar import uit het westen en er hingen heel vaak wietdampen. Nou is dat een erg fraaie opmerking vanuit een café... waar vast en zeker ook heel veel dampen hangen. Zo Max van de cafébaas had de verdachte met schietende agenten... achter zich aan langs het huis zien rennen. Heel erg spannend, vertelde zijn moeder... Geen wonder dus dat op zijn school speciale kringgesprekken werden gevoerd... waarbij Max het middelpunt vormde omdat hij heel veel te vertellen had. Houd toch op met al die onzin-interviews, lieve collega's. Bewaarde Albert Kuipjes voor onderwerpen waarvoor ze geschikt zijn. Zoals... Wint Nederland het WK voetbal? Of zit het kabinet Rutte de rit uit? Maandag hebben we geen ochtendhumeur, want op Tweede Paasdag hebben we een speciale uitzending waarin we stilstaan bij ons voedsel. Hoe veilig is ons eten en hoe garanderen we dat in de toekomst iedereen te eten heeft. Dat doen we onder andere met Gerda Verburg, oud-landbouwminister. De the Tantrums is een Amerikaanse band. Zij bezongen Dear Mr. President. Hoe ziet een heks eruit? De Vlaamse schilder Pieter Breugel... die gaf daar zo'n 450 jaar geleden... als eerste een antwoord op. En heeft daarmee tot op de dag van vandaag... ons heksbeeld bepaald. Kunsthistorica Genilde De Vervoort... van de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U deed onderzoek... naar afbeeldingen van heksen. Hoe zag die eerste heks eruit volgens Breugel? De, ja, de eerste heks volgens Breugel... Er zijn er eigenlijk twee. Er waren heksen die op uh, monsters vlogen en die ziet u op de prent in, in de linkerbovenhoek. Maar de heks die we momenteel nog het beste kennen is natuurlijk de heks die op de bezem door de schoorsteen naar buiten vliegt. Ja. En dat is precies de heks die, die Bruegel heeft voorgesteld. Hoe kwam die erbij? Wel, de schoorsteen was eigenlijk al lang uh, de plek waar langs duivels en geesten uh, het huis konden binnendringen. En toen er verteld werd dat heksen konden naar Sabbats gaan, s'nachts, kwam de vraag natuurlijk van, ja, hoe komen ze dan buiten? <laughs> hoe raken ze de deur uit? De deur is op slot, de ramen zijn dicht. En toen uh, werd er gezegd, ja, langs de schoorsteen natuurlijk. Ze kunnen net zo goed, zoals de duivel naar binnen kan komen langs de schoorsteen, kunnen de heksen naar buiten vliegen langs de schoorsteen. Dus dat was een, een ja, vrij logische uh, gedachte. Maar hoe komen we dan aan de bezemsteel? Ja, de bezemsteel, in het begin dan uh, vlogen heksen al wel eens op andere dingen. Op stokken en op uh, stoeltjes en op krukjes en op kratten. Dat maakte allemaal niet zoveel uit. Maar meer en meer gingen, gingen ze in de richting van een stok. En dan, ja, dan was het bijvoorbeeld een kookstok of een, uh, een voorwerp om, om op het veld te werken. Maar de bezem is natuurlijk de meest voor de hand liggende keuze. Want die heeft iedereen in huis. Ja, als het even kan, vliegt er dan ook nog een kat mee. Waar staat de kat voor? Wel, de kat is eigenlijk... Volgens mijn onderzoek is de kat zelf een heks. Aha. Maar in, die zich heeft veranderd in een kat. Ja, ja. Um, dit is het beeld dat uh, door Breugel werd geschetst. Is het overgenomen meteen door andere schilders? Wel, in het begin was het een beetje aarzelend. Uh, de gravuren waarover we het hebben... ja, die. Die werd al gekocht, maar we zien nog niet zo echt meteen een invloed. Het is pas vanaf 1600 dat kunstschilders... dit beeld, dit sterke beeld met die haard en die heks die, die daar langs naar buiten vliegt... dat die wordt overgenomen. Ja. Nou werd er in die tijd natuurlijk niet zo heel vriendelijk omgegaan met heksen. Nee. Heeft u enig idee hoeveel slachtoffers er zijn gevallen naar aanleiding van, van dit beeld? Wel, ik denk niet dat we dit beeld... ...op zich kunnen gebruiken als een aan, aanleiding tot vervolgingen. Uh, het, is, het maakt deel uit van een hele beweging die uh, rond 1560 begon. We hadden, er zijn nieuwsbrieven, er zijn processen hier en daar... ...weer nieuwe traktaten die geschreven werden. En daar voegt zich dit, dit heksbeeld van Breugel bij. Ja. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk in Antwerpen, waar, waar uh, de prent dan ontstond en, en werd verkocht in de eerste plaats... is er maar één heks terechtgesteld in 1603. Hmm. Ons beeld van heksen bepaalt door de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Dank u wel, Renélde van Voort, Kunsthistorica. Dank u wel. Straks staat nieuws, Prem Radakisoen met Premtime. Goedemorgen, Prem. Goedemorgen, Mark. Waar ga jij op toe, na, naar vakantie op toe, jongeman? Waar, waar kom... gaan jullie naartoe? Deze, Naar Londen. deze passen? Ja. Ja. Hm? Naar de schoonf... ja, Mark, waar ga jij naartoe? Naar de schoonfamilie. Naar waar? Dat is een. Ben, zet... Maar waar? Oost-Nederland. Oh, en... en heb jij ook zo'n hekel aan je schoonzus, zoals uit de onderzoek van uh, de uitvaartbranche? Nou, nee, helemaal niet. Ik zou niet durven. Nee, absoluut niet. <laughs> nee. Ik zou ik ruzie zeggen. Is ook... Maar luister. Ja. Luisteraars, we gaan straks in primetime proberen te praten over de vakantie. Want u staat er niet bij stil. Maar de vakantie is volgens mij een goede indicator voor hoe het staat met onze economie. We hebben gisteren gehoord dat de werkloosheid op de laagste stand in vijf jaar is. En nu is mijn vraag, geven mensen meer geld uit aan vakanties? Besteden ze meer? Wanneer hebben ze geboekt? En de directeur van de Algemene Nederlandse Reisvereniging voor Reisbureaus of Reisorganisaties, Frank Oostdam, is de gast. We hebben allerlei exacte cijfers en wat leuk is. Ik heb een heleboel mensen die allemaal op vakantie gaan en u het gaan vertellen. Dat doen we allemaal nadat uit Hilversum, de vrouw die niet op vakantie mag gaan, omdat ze u moet vertellen hoe het staat met het weer en het nieuws, Lieselotte Thomassen, u dat allemaal gaat vertellen. Radio 1 Het NOS-journaal. Kapitein Marco Kroon is vrijgesproken van drugsbezit. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft hem voor het bezit en doorgeven van stroomstootwapens wel veroordeeld. Daarvoor krijgt hij een geldboete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur. Omdat hij is vrijgesproken van drugsbezit kan hij bij defensie blijven werken. Kroon reageerde opgelucht na de uitspraak. Interim-burgemeester Eenhoorn wil na 1 juli aanblijven in Alphen aan de Rijn. Hij werd eind vorig jaar aangesteld om een crisis binnen het Alvense College op te lossen. Op Radio 1 zei Eenhoorn dat hij zich verbonden is gaan voelen met de stad en zijn inwoners na het drama in winkelcentrum Ridderhof. De helft van alle ZZP'ers is ontevreden over het aantal opdrachten dat ze vorig jaar hebben gekregen, blijkt uit een enquête van de Kamer van Koophandel. Vooral ondernemers in de informatie- en communicatiebranche hebben naar eigen zeggen minder werk dan ze aankunnen. En in Dierkshoorn in de kop van Noord-Holland is gisteravond een trein tegen een LPG-tank gebotst. De tank, waarschijnlijk uit een auto, was door onbekenden op de rails gelegd. De trein raakte door de botsing beschadigd en kon niet meer verder rijden. De 70 passagiers konden na een uur verder met bussen. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroel en Kropelhoeven laken 3 kilometer. A2 Eindhoven naar Maastricht, daar staat 2 kilometer voor Maastricht. De A12 Den Haag naar Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug... en de file van 3 kilometer. En vanaf de Duitse grens richting Arnhem bij Zevenaar 3... en verderop tussen Afritbeek en arnhem noord 6 kilometer. En nog een korte file op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Remradakation. It's ja. De grote uittocht is begonnen. Gisteren, vandaag en morgen verlaat eruit 10% van de Nederlandse bevolking Nederland op zoek naar ontspanning. Vakantie. Nu denkt u, waarom is vakantie voor Prim interessant en belangrijk? Wel omdat volgens mij uw vakantie van belang is voor de staat van onze economie. De reisbranche geeft aan hoe het met uw geld staat. Mijn vraag aan u is daarom, gaat u op vakantie, waar gaat u toe? en geeft u meer geld uit dan vorig jaar? Bel me op 0800 1121, mail naar primtimeapenstaart-ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Als u op weg bent van Nederland naar het zuiden op de A16 E19, stop even bij Hazeldonk West, daar staat de bus en dan kunt u meepraten. Welkom bij Primtime. We staan dus vlak bij de grens met België op Hazeldonk-West. Dag mevrouw, waar gaat u naartoe op vakantie? Nou, ik ga lekker met mijn moeder en mijn broertje naar Parijs. En uh, wanneer heeft u geboekt? Uh, mijn moeder heeft volgens mij begin april geboekt. Ja. En uh, u heeft het geboekt, mevrouw? Ja. Uh, heeft u nou meer geld uitgegeven dan vorig jaar? Nee, eigenlijk niet. En heeft u uh, één moment gedacht... ...opst, we kunnen ons het niet veroorloven vanwege de crisis? Mm, ja, maar... Dan is lekker eventjes, weg. Uh, uh, uh, en uh, werkt u? Ja, ik werk zelf ook, ja. en Maakt u zich druk om uh, de ellende in Libië en het geld wat we uitgeliend hebben aan Portugal, Griekenland en zo? Oh nee hoor, ik werk er zelf hard voor, dus ik gebruik het lekker voor mezelf, toch? Maar u bent niet, dus, u bent niet bang van de crisis? Jawel, maar ja, je moet er ook eventjes uit, anders blijf je maar denken aan de crisis. En dat is ook niet goed voor jezelf. Krijg je alleen maar meer stress en dan, uh, ja... Maar, jonge dame, Parijs is ook duur, hè? Dat klopt, dat klopt. Maar ja, je moet even genieten van het leven. Je kan niet alleen maar blijven denken aan werken, school en aan de crisis. Je moet ook vooruit leven. <laughs> Dank u wel, veel plezier op je vakantie. Meneer, waar gaat u naartoe? Ik ga naar Parijs doen. Ook al naar Parijs? Ja. Euro Eurodesti? Nee, nee, nee. We gaan gewoon een stedentrip gaan doen. We zijn met Stine. We gaan een keer gewoon Parijs bekijken. Wanneer geboekt? Um, twee maanden geleden. En toen u boekte, had u toen gedacht dat de olieprijs zo hoog zou zijn? Nee, nee, nee, nee. Het is wel zo dat we naar de prijzen hebben gekeken van wat is voordelig om te boeken. Dus het is niet zo dat je luk raak zomaar gaat van oh we gaan even daar naartoe, dan gaan daar naartoe. Nee, je gaat nu eens even kijken naar de prijzen. En bent u vorig jaar om deze tijd ook met vakantie gegaan? Nee, we zijn uh, toen gewoon thuis gebleven. En waarom dit jaar wel? Uh, we hebben nu wat over. Hè, maar iedereen klaagt, het is crisis en zo komt het dat u wat over heeft. Uh, ja, gewoon goed sparen. En uh, ja, we werken allemaal. Maar merkt u dat door de crisis van vorig jaar... zeggen u vorig jaar wat zuiniger bent geweest met geld... waardoor u wat meer hebt overgehouden? Uh, we zijn wel bewust met geld omgegaan, dat klopt. Ja, ik merk het bij mezelf namelijk ook. Ik, ik denk echt na voordat ik geld uitgeef. Dat deed ik drie jaar geleden niet. Nee, dat doen wij zeker. Ja. Dus en ja, zo'n vakantie is er waarschijnlijk dit jaar niet in. Omdat geloof ik, de tickets zijn gewoon 200 euro, 300 euro duurder geworden. Okay. Dus daarom zeg ik ook, nou, dan gaan we een weekendje naar Parijs. We hebben in ieder geval dat gehad. Nou, hartstikke veel plezier in Parijs. Dag, u bent 1, 2, 3, 4. Dag, weet jij waar je naartoe gaat? Naar Euro Disney. Aha, en wie heeft het geboekt? Mijn oma. Ah, oma. Waarom gaat u ze meenemen naar Euro Disney? Moet u niet op, u, op uw geld letten? Ja, eigenlijk wel. Maar mijn man en ik zouden in mei 40 jaar getrouwd zijn. Helaas, helaas is mijn man met de kerst overleden. Maar we hebben besloten om toch te gaan. En... Dat gaan met z'n veertienen. Oh, en dat neemt u met alle kinderen en kleinkinderen? Kinderen en kleinkinderen, ja. Zes kleinkinderen en dan vier kinderen met aanhang. Maakken jullie je druk om de crisis en om hoeveel geld jullie gaan uitgeven? Uh, nee, deze vakantie niet. Mijn moeder bepaalt Ik ben met mijn moeder mee. Ruisteraars, ruist. er is een webcam. U kunt op de website gaan en dan gaat u zien hoe een leuke vrouw helemaal rood wordt. En zich helemaal bloot. U moet naar primtime.nl en dan ziet u de webcam. Maar maakt u zich wel druk om de economie of helemaal niet? Uh, ja, voor mijn kinderen. Ja, ik ben wel bang wat, uh, wat er nog allemaal komen gaat. Maar dat drukt het niet voor de uitgaven of voor de race. Deze vakantie niet. Nee. We hadden af kunnen boeken, maar ik had zoiets. Uh, we gaan het toch vieren. En mijn man gaat op het roze wolkje mee. Ah, wat leuk. Nou, geniet ervan. En dank u wel dat u met de woord de staat. Dank u wel. Uh, dank u wel. En luisteraars, vroeger was ik advocaat. En als advocaat moet je heel hard werken voor je geld. En dan weet je een beetje hoe de stand. En toen zag ik een jonge vent met drie kinderen. Toen dacht ik, nou, hij is misschien met zijn broertjes op stap. Maar u bent dus echt hoe oud? 35. En hoeveel jaar al advocaat? Elf jaar. En uw naam is? Herman. En, en u zet in Leerwaarde? Klopt. En, en wat voor advocatenpraktijk heeft u? Ik heb een uh, vreemdelingenrechtpraktijk. Oké. Okay. Gaat het nu slechter of beter met jou financieel? Uh, beter. Hoe kan dat? Er is crisis, man. Ja, er is, ja dat, dat zeggen ze, maar ik ben uh, een tijdje terug voor mezelf begonnen. En daarvoor werkte ik in loondienst en dat, heeft, uh, dat gaat heel goed. En waar gaan jullie naartoe? Naar Londen. Ja, jouw zoon was zo net toen ik het gesprek had met Mark Stakenburg in de uitzending. Um, en heb je nu gelet op het geld dat je zegt, van well, na naar Londen vanwege de financiën? Nou nee, we gaan naar Londen omdat mijn broer daar woont. Dus die gaan we bezoeken. Dus dat was de reden waarom we daarheen gaan. En we hebben alleen uh, ja, wel al gereken, een beetje naar het hotel dat een beetje betaalbaar was. Maar dat we daarheen zouden gaan, dat stond wel vast. En dat hebben we ons niet voor, door laten weerhouden. Door, uh... En waarom niet vliegen met een van de goedkope luchtvaartmaatschappijen maar echt de rijden en de treintunnel? Dat is meer uit praktische overweging, omdat je dan gewoon geen beperking hebt qua bagage en dat soort zaken. Met drie kinderen is het wel makkelijk dat je daar geen rekening mee hoeft te houden. En helpt het dat de meevakantie dit jaar zo lang is? Uh, ja, wel. Want dan kun je in ieder geval dit soort dingen gewoon lekker plannen. Nou, oké, okay, noem de naam van je advocatenkantoor, want ik vind, omdat je zulke leuke kinderen hebt, mag je gratis reclame maken. Dankjewel. Lex Leeuwarden Advocaten, Westersingel28 in Leeuwarden. Voor al uw vreemdelingenzaken. Ook, en strafzaken, en huurzaken, en echtscheidingen. Oké, okay, en nu nog een beetje Madonna. <laughs> Dankjewel. Frank Oostdam, je bent de directeur van de ANVR. Uh, ik, dat is de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Normaal moet ik u zeggen tegen mijn gasten. Uh, maar we kennen elkaar goed, dus ik kan je gewoon bij jouw voornaam noemen. Uh, Frank de, is de reisbranche een goede indicator voor hoe het staat met de economie? Ja, ik denk het wel. Je merkt het ook hier. Mensen zijn uh, de, de behoefte om op vakantie te gaan is groot. Alleen wat je in crisistijd ziet is dat mensen wat, wat rustiger, wat korter op vakantie gaan. En nu merk je gewoon dat de boekingsbedragen ook weer omhoog gaan. Dus je merkt het wel degelijk. Oh ja, luisteraars van Barbara moet ik u zeggen dat u kunt mailen naar primtimeapenstart.nl. Twitteren kunt u naar twitter.com slash primtimeradio1. En um, u kunt bellen met 0800-1121. Anna Schouts, dat is een stagiaire van het Fonds Viteen Museum. En de kinderen van Anouk, Zoë en Lars van Wegem, die zijn ook hier aanwezig. En die helpen om alle tweets naar ons te brengen. Um, Frank, uh, hoe kan je merken, zeg maar, de vakanties van nu? Boeken mensen die al eerder en Nee, het, het, het mooie is of het wonderlijke is wel dat daar een verschuiving heeft plaatsgevonden. Vroeger was het zo dat mensen inderdaad zo rond de vakantiebeurs in januari gingen boeken. Nu is dat veel later. Mensen boeken gewoon op het moment dat het hun uitkomt. Dus, uh, en dat kan ook heel erg, heel erg laat zijn. Dat is voor ons wel eens lastig. Jullie, jullie houden wekelijks bij hoeveel de reizen er geboekt worden? Ja, natuurlijk, professionele branches. Wij houden inderdaad bij hoeveel er geboekt wordt, wanneer er vertrokken wordt, wat voor bedragen en waar naartoe. Oké, okay, en vanmiddag zouden de laatste cijfers uitkomen, maar je hebt ze voor me meegenomen. Ja. Uh, wat zijn de cijfers van de afgelopen week? Nou, wat we merken is dat we de afgelopen weken een, een enorme daling hebben gezien. En dat is retailbreed, dat is heel veel, heel wonderlijk. We zijn het jaar heel erg goed begonnen. Maar we zien nu wel weer een stabilisering, dus we zitten nu ongeveer op een 3,5% meer omzet. En dat blijkt dus tot dan, meer dan, dan het jaar 2010. Dus maar, dat is hartstikke goed. Maar je begon januari, februari? Ja, janu we begonnen met plus 15 ja. in januari. En ineens, maar dat hebben we intussen van een hoop andere. Retail andere retailsectoren ook gehoord. Een soort koperstaking of zo. maar de afgelopen weken was het echt min 10, min 10, min 9. En de afgelopen week is het weer wat omhoog gegaan. Dus we zitten nu wel door de bank genomen op 3,5 procent. Dus dat dus. is best, best goed. Oké, okay, hier krijg ik een tweet. De tickets zijn 200 euro duurder. Dus we gaan niet op zomervakantie. En dat vindt iemand decadent en fantasieloos. Nou, nou ik vind dat niet decadent. Uh, is een vakantie decadent, Frank? Nee, vakantie is eigenlijk steeds meer basisbehoefte geworden. En als je ziet het, het, het aanbod. En ook de mensen hier, stedentripjes of gaan, kamp, gaan, gaan kamperen. Uh, riviercruises doen het dit keer heel goed. Zeecruises doen het goed. Je kan op alle manieren op vakantie. Is uh, uh, de recessie achter de rug? Ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk, als, wij zien, als wij kijken naar onze cijfers, zien we ook het boekingsbedrag omhoog gaan. Dat is voor ons een hele belangrijke indicator. Hè? Hoeveel uh, geld zijn mensen bereid om aan vakanties uit te geven? En dan zie je dat het sinds, uh, nou ja, sinds januari zo is, dat mensen ook meer geld weer gaan uitgeven aan vakanties. Gingen ze vroeger kamperen, gaan ze nu naar een uh, wat luxere camping of in een appartement zitten. Dus je ziet een, een, ja, meer besteding in, uh, in vakantietijd. Goedemorgen, meneer Hofman. Uh, zegt u mij... Goedemorgen, meneer Prem. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ga dus niet over vakantie. Waarom niet? Nou, uh, wat u net al uh, hoorde, ik lag bijna in een deuk. En nog even een prachtige uh, voor u: een, uh, een, een compliment van de asperges van gisteren. <laughs> Dank u wel. Maar, maar hoe oh, oud oh, bent u, meneer Hofman? Ik ben uh, bijna 50. En werkt u? Uh, niet meer. En u, he, u leeft u nu van een WW-uitkering of een bijstandsuitkering? a, a hoe heet dat ook? WAO, a o heet dat, hè? Ja, ja. ja W-A-O. U bent... Nee, en... ik, uh, ik, uh, je hoort er zo... Nou, ik heb het ook om me heen gezien, hè? Mensen zoeken dan om uitgerust een plekje, maken al bonje voordat ze er zijn... Dan zijn ze er en ze krijgen de tent niet overeind. En daarna gaan ze terug naar huis en dan moet er een advocaat gebeld worden, meneer Pren. <laughs> nou, even check, hoor. Meneer Hofman, dank u wel voor het bellen. Frank Oostdam, jullie vereniging die, die verzekert ook mensen die op reis gaan. Dat voorbeeld wat meneer Hofman gebeurt dat meer of minder. Zie je dat de reisbranche volwassener is geworden? Ja, je ziet, we zien het aantal klachten afnemen. Dat is op zich een, een belangrijke indicatie dat het ja. steeds professioneler wordt. En um, um, dus misschien, ja, we zien de branche inderdaad professioneler worden. Worden. ook, al, ook al is, Dat is ook door het aanbod. Hè. Als je ziet het aanbod van vakanties... en de, en de niches die er zijn... Hoe, op hoeveel manieren je op vakantie kunt... dat is in geen vergelijk met nou pak een B20 jaar geleden. Nee, want wat ik leuk vond... ik heb uh, jullie ontmoet uh, toen het midden in de crisis ja, was... Ja. en toen heeft de reisbranche ook echt... reizen gaan aanbieden voor mensen die minder geld hebben. Je, uh, jullie, jullie moeten wel veranderen, ja, hè? Ja, wij moeten, wij moeten veranderen... al is het maar door het internet... en al is het maar door bijvoorbeeld de low-cost carriers... Hè, de, de, de, de vliegmaatschappij die op een hele goede manier of uh, luchtvaarttickets uh, aanbieden. Zodat eigenlijk de vakanties nog meer gedemocratiseerd zijn. Iedereen ja. kan een vliegvakantie nemen. Ja, en dan merk ik het ook, want ik boek vaak via internet. Maar vind ik het toch prettig om bij een reisbureau te gaan. Ja. Omdat die net. Ja. Nou, dat is het leuke. Wat, je, wat je ziet nu is dat eh, de mensen die naar een reisbureau gaan... die komen voor een complex product voor maatwerk. Ja. En als je een stedentrip wil doen, zoals net mensen in Londen... Ja. of eh, de mensen die we naar Parijs hebben gehoord... die boeken dat via internet. En dat kan. Ja. Hè? Dat is door internet mogelijk geworden. Ja. Dus je ziet gewoon een verschuiving. Mensen die een, een, een, een maatwerkproduct willen hebben... een luxe product willen hebben, gaan naar het reisbureau. En de anderen doen het via, de, via het internet. Het ja, want ja, ik, ik heb vorig jaar ook uh, mevrouw en ik een, een trip gemaakt. En dan boekten we steeds op het laatste moment een dat hotel via internet. En het was ontzettend leuk. Dat en... kan. Ja. ja. En daar hebben wij onze schrijfsector ook op moeten inrichten. Uh, Erwin, goeiemorgen. Zeg het maar. Goedemorgen, Bram. Ja. Ik vind het heel leuk dat mensen op vakantie gaan. Nee, zo zijn het ook volwassen en verstandige mensen. Maar neigen we de mensen die op vakantie gaan. Die komen allemaal terug met een heel pak schuld. Hoe dus weet dat je dat? Ik niet, dat? Hoe weet je dat, Erwin? Hoe, hoe weet je dat? Omdat ik het om mij heen zie met mijn eigen vrienden. Die, die, die, ja, die, die gaan op vakantie op de Bonnevoie. En dan komen ze terug en denken ze: Oh, je wil vaak geld aan te geven. Ik denk, als je daar geen geld voor hebt, waarom ga je dan naar vakantie? Nou, Erwin in ik ga ja, zelf ook niet op vakantie. Werk je, je, je, Erwin? Als er vakantie in de problemen komen, weet je, dan moeten ze ook geen, uh, niet, uh, niet ergens aankopen voor euro's. Erwin, ik heb want een klein probleem. Kans, Erwin, ja? ik heb een klein probleem. Ik heb in de voorbereiding op dit onderwerp... ben ik ook gaan kijken naar de schuldenproblematiek. En ik heb ja. heel erg gebeld met... want ik ken heel veel mensen die in die schuldenproblematiek bezig zijn. En die konden voor hetgeen jij zegt geen onderbouwing vinden. Want ik had dus ook het gevoel dat mensen... vroeger kon je fly now, P later. Frank uh, uh, Oosdom, directeur ANVR. Merk je dat mensen nog op krediet op vakantie gaan? Heel, heel weinig. heel weinig. Uh, wat we zien is dat er, uh, over het algemeen... kijk over uh, vergelijken met twintig jaar geleden zijn reizen niet eens zoveel duurder geworden. Dus in die zin kan iedereen op basis van zijn eigen behoeften en op zijn eigen uh, portefeuille, portemonnee, op vakantie. Mm. Dus dat merken we eigenlijk heel weinig. Nee, Judith nee, goeiemorgen. Uh, uh, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik ben heel blij dat je aan de telefoon wilde komen, want ik vind altijd uh, jouw presentaties die je houdt fantastisch. Je bent van het GFK. Zou je willen vertellen wat het GFK is? geef is een marktonderzoeksbureau en wij brengen in diverse markten in kaart wat er door de Nederlandse consument wordt gekocht. Maar Judith, betekent het dus, als, want jullie werken samen met de ANVR, als ik nu bij een reisbureau vandaag iets boek, dan wordt het meteen bij jullie geregistreerd? Klopt, wij, wij krijgen dat dan van het desbetreffende reisbureau door. Oké, okay, maar als ik een potje pindakaas bij de supermarkt koop, dan krijgen jullie dat ook. Nou, ik moet zeggen, we doen het voornamelijk in non-foodmarkten. Dus dan moet je denken aan consumenten-elektronica of aan uh, uh, klein huishoudelijke producten. Dus, dus als, um... als Anouk een nieuwe staafmixer voor zichzelf koopt ja. en voor Lars een nieuwe uh, Game Boy, dan hef, is dat meteen geregistreerd bij jou. Precies, dan krijgen wij dat binnen. Oké, okay, dus je hebt een goed inzicht in de beste het bestedingsgedrag van de Nederlandse consument als het gaat om non-food. Klopt. Ja. Oké, okay. geven we nou meer geld uit dan deze periode vorig jaar of minder? We geven minder geld uit. In heel veel van de markten die wij meten zien we dat op dit moment de verkopen achterblijft in opzicht van vorig jaar. En eigenlijk hetzelfde als wat er in de reisbranche gebeurde. Januari, dat was nog best een goede maand en vanaf februari, maart is het echt allemaal minder geworden. Hoe komt het, Judith? Ja, wij denken toch dat die consument toch onzeker is. Uh, stijgende energieprijzen, stijgende brandstofprijzen, alle onrust in het Midden-Oosten. We zijn gewoon wat terughoudender als het gaat om geld uitgeven. Maar dan snap ik het niet, want de werkloosheid is het laagste in vijf jaar. Mm -hmm. uh, uh, overal uh, zie ik dat zeg maar, de inkomens stabiel zijn of licht groeien. Uh, wat doen we dan met ons geld? Nou, ik denk dat we gewoon heel voorzichtig zijn en dat we best een aankoop doen. Zoals, als je kijkt naar reizen, um, dan stellen we echt wel die, die uh, zomervakantie vast, uh, die, die belangrijke vakantie voor ons. Maar als we dan de tweede of de derde keer op vakantie gaan, ja, daar denken we dan misschien ietsje langer over na. En stellen we die aankoop misschien nog even uit, omdat het echt nodig is. Meneer Kane, goedemorgen. Zegt u het maar. Goedemorgen, heer Prem. Uh, ja, uh, je staat bij uh, Hazeldonk. Jawel. dan komen natuurlijk alleen vakantiegangers. Dat zijn dus de mensen die het geld hebben om op vakantie te gaan deze keer. Maar ik eh, denk dat er een tweedeling in de maatschappij is. En dat met name de 65-plussers eh, over het algemeen geen eh, groei in koopkracht gehad hebben. En dat die over het algemeen thuis zitten. Behalve een enkeling misschien die wat gespaard heeft. Zoals die oma die met de hele familie op, eh, op vakantie gaat. Maar ik denk dat je dus... Eh, ja, als dat mogelijk zou zijn, als je zou inventariseren, laat ik zeggen wie het niet met vakantie gaat, wegens tekort aan geld, dat er nog uh, een groot percentage tevoorschijn zou komen. Meneer Kanen, we kunnen het meteen vragen wat het leuke is van het GFK. Uh, Judith, jullie registreren toch ook hoe oud mensen zijn? Nee, helaas. Dat, dat de inzicht hebben wij hier niet. Dat doet een ander onderdeel van GFK wel. Maar dat antwoord moet je even schuldig blijven. Wij meten alleen wat er wordt geboekt. Frank, weet jij of we veel meer of minder nou, ouderen op vakantie gaan? Nee, wat we wel zien is dat ouderen steeds een belangrijk, belangrijkere doelgroep aan het worden zijn. Hè? Al die babyboomers. Maar dat betekent wel dat mensen dus geld hebben. Ik, wij zien dus niet wat er niet geboekt wordt. Dus ik weet niet precies hoeveel mensen er dan thuis blijven omdat ze het geld niet hebben. Wat wel zo is, is dat 65-plussers voor ons een enorm belangrijke doelgroep aan het worden zijn. Meneer Kane, ik heb een probleem. Meestal zoek ik echt alles goed uit. En dit is dan precies wat ik niet had uitgezocht Omdat ik dus begreep dat die 65 plus een grotere markt werden. Maar ik beloof u het volgende. Ik zal... Uh, ik vind dit een heel interessant onderwerp. De tweedeling in de ouderen. Je hebt dus zeg maar de rijkere ouderen en de minder rijke ouderen. Ik beloof u dat ik er een uitzending aan ga wijden, want ik vind het wel een interessant thema. Vindt u dat een goede deal? Ja, prima. Ik zat zelf weer te denken aan de Twee tussen werkenden die inkomensgroei hebben en niet werkende gepensioneerden, die geen, over het algemeen geen inkomensgroei hebben. Oké, okay, dat zullen we een uitzending. En bedankt. Ja. ja, ik zit met de mond vol tanden voor de verandering. <laughs> Dank u wel. Uh, uh, uh, Frank Oostdam, je me, uh, of lampte vragen jullie, je, je, je merkt zeg maar in de tijd van hoge werkloosheid, dan merk je dat in de non-foodsector en in de reisbranche, dan merken, jullie, merken ze dat direct, hè? Ja, klopt. Oké, okay, ja. en als je de cijfers van de afgelopen jaren bekijkt. Uh, merk je dan dat men uh, meer werkgelegenheid heeft en meer koopkracht heeft? Nou, kijk, um, we, we, we zien voornamelijk dat de crisis natuurlijk hard ingeslagen heeft. Als je bij de reisbranche kijkt, dan, dan was 2009 gewoon echt een, een, uh, een slecht jaar. De crisis sloeg daar echt keihard in. En wat dat betreft is de reisbranche vaak wel een indicator van wat er in de rest van de uh, branches gebeurt. Mm. Um, nu zien we natuurlijk wel dat het weer ietsje beter gaat... Wat dat betreft dus uh, wellicht dat dat een voorloper is voor wat er in de rest van, uh, van de uh, markten gaat gebeuren. Oké, okay, ik heb van Hendry de tweet, waarom op vakantie, het is nu prima hier. En van Anouk van Leuk, een vraag van jou Frank. Um, de, zie jij een relatie tussen reizen en globalisering en kan de daar daarin een positieve rol spelen? Dat is ook wel een ingewikkelde vraag. Maar wat dat betreft is als je gaat reizen uh, uh, en vreemde culturen gaat bezoeken... Ja, dan, dan, dan heb je het over de positieve gevolgen van globalisering. De wereld wordt steeds kleiner, steeds meer landen in, in, in, uh, die, die je kan bereiken. En, en ook nog op een goedkope manier. Dus wat dat betreft werkt globalisering ons alleen maar in de hand. Frank, april mei was de topmaand voor Egypte. Hoe staat het nu met de vakanties? Ja, dat da, da is, da is, uh, da is echt heel jammer. Want Egypte was een topland voor, uh, voor uh, toerisme. Maar door allerlei onrust is dat uh, uh, helaas wat minder geworden. Wij dachten doordat het nu weer wat rustiger is geworden... dat het daarna weer zou gaan aantrekken. Dat is op dit moment nog niet het geval. Maar nou is het wel zo dat wij er vast van overtuigd zijn... dat dat volgend jaar wel weer zo zal zijn... omdat het nu in de zomer natuurlijk hartstikke warm is daar. Maar het blijft iets achter. Min, min, min 50 hè, vergeleken met vorig jaar? Nou, het is min, uh, min 34 of zo procent ten opzichte ja. van vorig jaar. En dat, dat is echt een cijfer, dat is Egypte onwaardig. Oké, okay, uh, de lange zomervakantie. We hebben nu een zomervakantie van twee weken. Helpt dat? Uh, mijn vakantie bedoel je? Mijn ja, mijn vakantie van... van twee weken helpt enorm. Uh, dat is iets wat wij eigenlijk als, als reissector al vaker uh, hebben geroepen. Maak nou van die meivakantie niet... Uh, verspreid dat niet zozeer over, uh, over die week, maar maak er, maak er twee weken van. Ja. Want dan kan je veel meer in staat zijn om eens een keer een echte volwaardige vakantie naar het buitenland te boeken. Ja. Dus daar zijn we al een tijdje mee bezig, maar we hebben op dit moment nog niet veel medesamen. Maar anders. waarom niet? Nou, luister als ik vind dat erbij Want kijk, toen mijn kinderen klein waren, konden we... En wat ik daar altijd deed, dat zei de school, ze moeten... Ik zeg, ja, ze moeten naar hun moeder voor bepaalde religieuze redenen. Dat was een kul-argument. Maar dat kunnen ze niet weigeren. Uh, Jullie merken dat gewoon de vakanties, als je twee weken aan ingesloten hebt, dat het beter is voor de economie? Absoluut, absoluut. Als we twee weken uh, vakantie hebben, dan zijn we wel bereid om uh, naar het buitenland te gaan en om even die vakantie te boeken. En we hebben het gezien, in 2009 was die meivakantie maar nou ja, een ruime week. Dan zie je gewoon dat, uh, dat de boekingen flink achterblijven. Oké, okay, de Schipholcijfers, Barbara van der Klis, wat zei je? De Schipholcijfers, de Schipholcijfers die bevestigen dit, dit heb ik gekregen van... Uh, ja, Anouk had het voor me gebracht, ik ben het blaadje weer kwijt. Vandaag, zaterdag en zondag vertrekken in totaal 131.000 passagiers. De meest favoriete vakantiebestemmingen zijn Griekenland, Turkije en de Canarische eilanden. Dit jaar is het minder gespreid uh, in totaal meer passagiers dan vorig jaar. En van mijn uh, uh, snuffelstagiaire krijg ik Arthur Vroma's. De gevolgen van Bruin 1 beginnen duidelijk te worden. Vandaar dat mensen de hand op de knip houden. Nee, ik wou dus eigenlijk, Frank, mag ik besluiten om te zeggen... dat ik mijn vriendje Mark Rutte oproep... dat het kabinet Bruin 1 zorgt dat gedurende hun periode... er steeds twee weken vakantie zijn. Het lijkt mee. mij een hele prima zaak voor de economie. Oké, okay, Judith, mag ik je hartstikke bedanken? Ja, je had zo'n mooie, prachtige achternaam... maar je bent tegenwoordig getrouwd, hè? Dus nu heet je mevrouw Nijk. Ja, dat klopt. Ik ben maandag kwijt. Oké, okay, nou hartstikke bedankt Judith Nijk van het GFK en Frank Oostdam. Ik dank mijn gasten en ik dank u, de luisteraars. Ik stel het zeer op prijs dat velen van u bellen, mailen en tweeten. Heeft u nog een onderwerp waarvan u zegt prim, maak daar een programma over. Mail ons dan op primtimeapenstaatntr.nl. Anouk Tulner, El Khaldi Rien Aars, Hans Twin, Momo, Saru, Bart Daatselaar, Barbara Varderklees en ik maken dit programma met veel liefde. En zijn u de luisteraars zeer dankbaar dat u met zoveel luistert. Waar zou ik zonder u naartoe moeten? Tum, bin, jam, kaha. Zo meteen hier op Radio 1 Ster. Lieselot Thomassen en Felix Beuters met een gids.fm. Luisteraars, volgt u het Judo alstublieft? Want vandaag zal in Budapest Dex Elmond de eer van Nederland hoog houden bij de EK Judo. En ik hoop dat hij Europees kampioen wordt. En dan hoort u bij maandag een heel vrolijke prim. Tot maandag, nummer Dag. ke duniya mein aake kuch na pae sanam chahke, tum Waren gedwongen om onze bondgenoten, de Amerikanen, bij te staan. toen zij Afghanistan binnenvielen. of later toen ze dat land wat uh, op poten wilden gaan helpen. Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop blikt terug op de Oeruzkan-missie.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 Bezoek ook de tentoonstelling met tientallen kalenderfoto's van de Oranjes. Beide paasdagen open van 10 tot 5. Meer informatie op paleisetlo.nl. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vorige week de tentoonstelling Sissi en Wilhelm, Keizers op Corfu geopend. Deze prachtige tentoonstelling over twee beroemde vorsten en hun fascinatie voor de oudheid mag u niet missen. Meer weten? Kijk op rmo.nl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 Ga met Pasen of in de meivakantie een keer naar Nemo. Als je de vijf verdiepingen vol met spannende leuke doe- en ontdekdingen gedaan hebt, is er nog een fantastisch dakterras met sandchairs, een fototentoonstelling, levensgrote spellen, een waterspeelplaats, horeca-hotspot en een fantastisch uitzicht over Amsterdam. Voer pret op e-nemo.nl En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl Dat was het. Lekkerweg in eigen land.